5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kappersorganisatie Anco probeert afspraken te maken met gemeenten over het weren van thuiskappers. Volgens de organisatie zijn in al zes plaatsen nieuwe thuiskappers niet meer welkom. Onder meer in Dalse, Dronten en Urk is dat het geval. Anco zegt dat thuiskappers een grote bedreiging vormen voor de gewone kapsalons. Ook komen stageplekken in het geding en zouden de thuiskappers zich niet altijd aan de regels houden. In Nederland zijn ongeveer 20.000 thuiskappers. Een voormalig medewerkster van een zorginstelling in Limburg... heeft een boete gekregen omdat ze zich voordeed als arts... terwijl ze dat helemaal niet was. De vrouw werkte drie jaar lang als arts met gehandicapten... en de papieren die ze bij haar sollicitatie had aangeleverd... bleken vervalst. Toem besloot haar niet te vervolgen, maar alleen een boete op te leggen... omdat ze tijdens haar werk geen medische fouten had gemaakt. Hoe hoog de boete is, wil justitie niet zeggen. Maastricht en Rotterdam moeten nog even geduld hebben. De NPO maakt op 30 augustus, dat is over precies drie weken... bekend welke stad het Songfestival mag organiseren. De twee steden die hadden tot vandaag de tijd... om de laatste aanvullende gegevens door te geven. Het is nu aan het NPO-team om op basis daarvan een besluit te nemen. In eerste instantie deden vijf steden mee aan de race... maar drie steden zijn al afgevallen. En wetenschappers van de TU Delft hebben een zelfrijdende auto geleerd wat hij kan verwachten van voetgangers en fietsers in het stadsverkeer. Zo herkent de auto bijvoorbeeld dat een voetganger die na de stoeprand loopt waarschijnlijk wil oversteken. De auto kan daarop anticiperen door te remmen of de persoon te ontwijken. De TU Delft heeft de uitvinding gepresenteerd op een internationaal wetenschappelijk congres in Parijs. Het weer nog flinke buien met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon. het is 20 tot 25 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met aan zee een stormachtige wind. Verder geregeld zon, een enkele bui, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 9. Dit is ZFM.